12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De griepepidemie breidt zich nog steeds uit. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige verschijnselen. De epidemie duurt nu 7 weken. De afgelopen week zagen huisartsen vooral kinderen tussen de 0 en 4 jaar met griep. Nederland moet beter samenwerken met België en Duitsland. om goed voorbereid te zijn op een groot kernongeluk, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid nu laat de samenwerking te wensen over. Volgens de Raad moeten omwonenden meer informatie krijgen bij een incident... moeten landen beter overleggen en vaker gezamenlijke rampenoefeningen doen. De Raad deed het onderzoek vanwege de zorgen over problemen met Belgische kerncentrales. De advocaat van Harvey Weinstein noemt een beschuldiging van verkrachting een brutale leugen. De in opspraak geraakte Hollywood-producent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd... van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na maanden van stilte noemt zijn advocaat het onzin... dat Weinstein actrice Rose McGowan in 1997 verkrachtte. Volgens de advocaat probeert ze Weinstein zwart te maken... om haar boek te promoten. Het nieuwe schadeprotocol voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen... wordt waarschijnlijk vandaag gepresenteerd. RTV Noord heeft al een tekst in handen. Daarin staat onder meer dat olie- en gasbedrijf NAM... op afstand van een nieuwe commissie komt te staan... die volledig onafhankelijk schade moet beoordelen... Daardoor komen Groningers met schade niet meer in aanraking met de NAM. Koe Hermien mag de komende weken in de bossen rond Lettelen in Overijssel blijven rondstruinen. De jachtmeester, die is gevraagd het dier te vangen, zegt dat de koe nu te gestrest is en verdovingspijltjes dan niet goed werken. Als de koe een gevaar voor de verkeersveiligheid was geweest, dan was ze afgeschoten. Afgelopen week was er veel aandacht voor koe Hermien omdat ze aan de slacht ontsnapte.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is woensdag. Het is alweer de laatste dag van de maand. In januari gaat dat toch allemaal hard, En nee, we gaan liggen uh, naar de zomer toe, uh, Ruud. Wat mij betreft... Of is dat iets te... Nou, ik vind dat je nou wel erg hard gaat, eh, Ron, hoor. Ik bedoel dat je een beetje gestrest was gisteren, hè, maar eh, daar gaan we wel in de water, hoor. Oeh, oeh, oeh. Maar we zijn er weer. Trillend zat hij achter het stuur van de auto. <laughs> Helemaal in paniek. Ja, dit is toch ja. erg. Ja, vreselijk. En dan komt hij in de studio en dan doet het ding het gewoon weer, weet je. Want dat vind ik dan het leukste van Maar dan alles. moet je wel even snel uit uh, vertellen wat er nou aan de hand was. Nou, hij kon niet meer in zijn iPad, dames en heren. Daar had ik ja. alles voorbereid. Ja, Daar had hij alles op voorbereid. En dan kon hij niet meer in zijn iPad. En dan moest hij alles opnieuw doen. En dan komt hij vanmorgen hier in de studio. Zet zijn iPad in. En hij doet het weer. <lacht> ja. ja. Nou, dat is dan... Ja, dat is dan... Ja, hoe, zul je de, hoe zullen we dat nou eens noemen? Doe me niet. doe me Nee, niet. doe me niet. Maar nee. nou, we zijn er weer. Gezellig. En uh, we gaan weer uh, gewoon proberen een leuk programma voor u te maken. En... Uh, we hebben weer natuurlijk artiesten in het licht. Uh, we hebben het regionieuws. En we hebben natuurlijk vandaag weer heel veel cultuur. Ja, ja woensdag is cultuurdag bij ons. En dan uh, houden wij u op de hoogte van uh, het regionale aanbod. En dat loopt van uh, Beverwijk tot aan uh, Hillegom. Zeg maar, nou ja, nee, Hillegom niet meer. Nee, Be Beverwijk tot en met Heemsteden uh, en zo. Dus maar, de eilanden. ja. Soms ga ik er iets voorbij. Oh, is dat zo? Ja, de zo. Oh, jij wil grensverleggend bezig zijn. Ja, dat is het. <laughs> dat is onze grensverlegger rond. Ja, we worden niet geloven. Goed, nou, uh, we gaan uh, lekker beginnen. En uh, we hebben weer uh, een aantal interessante en uh, toch wel vreemde artiesten in het licht vandaan. Nou, niet heel vreemd. Je maakt me nieuwsgierig. Ik zou je niet zo verwachten eigenlijk dat we dat gaan draaien in dit programma. Maar ik doe het wel. De eerste is een uh, Italiaanse tenor. Een tenor die uh, model heeft gestaan voor, uh, voor vele anderen. Uh, onder andere voor Pavarotti, die was ook een groot fan van hem. En uh, nog veel meer mensen. Hij was uh, niet alleen operazanger, dat deed hij wel. Maar hij was ook filmster. En hij zong ook wat populairdere deuntjes. En uh, nou ja, over wie heb ik het nou? Ik weet het niet. Nee? nee, nee. Durf je niet een gokje, gokje te doen? Ja. Over ah. welke beroemde. een van de beroemdste Italiaanse tenoren. die... Uh, Andrea? Nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Die was geen voorbeeld voor Pavarotti. Kom. Nee, Pavarotti? Ja. ja. Maar die is het niet. Dank je wel. Artiest? In het licht. Nou u zult het niet verwachten Mario Lanza. The water goes to the water, the the water, the water goes to the Yam, am, and gabbia mia, am, and gabbia mia. Con il colì, con il dalla terra The passenger, the passenger, Se severe branch frange the Spanish, I'll Spagna. to you, te, io to you. The rain of the corn is in the water, and you'll go, you'll go, you'll Se va, go, you'll go, you'll Yam, yam, and up, yam, and up, yam, yam, and up, and up, and up, and up, and up, and up, En dan zoek je zijn gegevens op. En dan kom je ineens op hele rare feiten terecht. Mario Lanza. Zijn officiële naam was Alfred Arnold Corazza. En hij heette dus als artiest Mario Lanza. En wat blijkt nou? Het is helemaal geen Italiaan. Ja, zijn vader zal waarschijnlijk Italiaan zijn. Hij wordt genoemd als Amerikaans filmster en operatenoor. Hij is namelijk geboren in Philadelphia, in Pennsylvania. Op 31 januari 1921. En hij is overleden in Rome. Uh, in Italië dus. Op 7 oktober 1959. Was een Amerikaanse, zo wordt het dus genoemd, opera tenor en een Hollywood filmster. Die vooral heel veel succes oogde in de jaren 50 van de 20ste eeuw. Uh, zijn stem was minstens. Uh, was volgens velen minstens. ...van het niveau van de beroemde tenor Enrico Caruso... ...die hij uh, speelde in de film The Great Caruso uit 1951. Lanza kon zingen in alle muziekgenres... ...hoewel zijn uh, emotionele uh, stijl niet alom werd geprezen door de critici... ...was hij uh, immens populair bij het grote publiek. Ja, maar dat is vaak zo, hè. Als critici iets niet goed vinden dan vindt het grote publiek het fantastisch. Als een, kritik, een criticus een voorstelling afkeurt... dat hij zegt van het is niks, het is slecht, het is wat dan ook... gaat er dan heen, want dan is het een succes. Gegarandeerd. En als critici iets moois vinden, dan is er vaak geen reet aan. Ja, dat ja, is echt zo. Is heerlijk echt zo deze de, tegenstellingen. De, huh? Heerlijk deze tegenstellingen. Ja, maar het is, het is vaak echt zo. Als je, dat, als je daar eens op let, dat is vaak echt zo. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld wel eens voorstellingen... die werden dan een zwaar de grond ingeschreven door... Door, door de, de zogenaamde kenners, critici, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. He, recensenten. En dan ging je erheen en dan was het fantastisch. Ik zal er rekening mee houden in culturen. Met oh, de oh. cultuuragenda. Nou, daar kun, kun je weinig rekening mee houden. Want je weet natuurlijk vaak niet hoe de critici erover schrijven. Maar, het is ook met. met het, uh, ik, ik vind recensies ook een volkomen overbodig iets. En uh, waarom vind ik dat? Omdat het de mening van één man is. En het is totaal subjectief. Wat hij vindt, hoef ik niet te vinden. Dus recensies zijn volkomen overbodige bladvulling. <laughs> Zo. Oké, okay, duidelijk. Goed standpunt. Goed. Nou weet ik dat alle recensenten nu kwaad zijn. Drie op... <laughs> in één. In, in. Ja. Kensington. We doen het vandaag eens wat moderner. Kensington. Want vandaag is wat, uh, wat moderner aanpakken, wat jonger aanpakken. Nee, dat gezellig. Kensington <coughs> Bent, uh, is opgericht in 2005. En uh, in Utrecht, om precies te zijn. En bestaat uit Eloy Yousef. Die is uh, liedzanger, gitarist, uh, keyboardspeler uh, vanaf 2005. Dus vanaf het begin erbij. Dan hebben we Casper Starveld. Uh, gitaar, zang, keyboards 2005 tot heden... En uh, tussen uh, 2005 en 2010 deed hij ook de liedzang. Dan hadden we uh, Jan Haker. Die speelt bas, ook keyboard en uh, achtergrondzang. Vanaf, uh, vanaf 2005 tot nu dus. Nog steeds origineel. En Niles van den Berg. Oftewel Niels van den Berg. Niles van den Berg mag ook. Vind ik ook goed. Uh, die zit er vanaf 2008 bij. En die speelt uh, drums. Dan hebben we nog wat ex-bandleden. Ex nou, eentje maar dan. En dat is Lukard, Lucas Lenselink. En die deed de drums tot aan 2008. En toen verdween hij. Ja, was hij weg. 2002 waren Casper Starveld en Jan Haker klasgenoten aan het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist. Nee, dat ken ik. Uh, voor een... Uh, een schoolopdracht schreven zij het nummer Make It Count en traden als uh, de B's uh, naar hun klas 2b op tijdens een uh, muziekavond op de school. Met Lucas Lenselink en Luc Vering gingen ze daarna verder met de schoolband Quad. Nou, dat is dan aardige informatie. Kensington dus, achteren, Kensington dus volgens. Hoort u de nummers Bridges... Streets and War. En dan ga ik even naar de klok kijken, en dan zie ik dat ik nog tijd heb voor een leuk artiestje in het licht. Ja! Dus dan ben ik wel weer gezellig voordat Ron straks met zijn sonore stemgeluid het nieuws gaat lezen. Ik heb geduld. Ja. ja, je moet echt wachten tot half één, uh, het half is niet anders. Staat in de, staat in je contract, hè. staat uh, moet ook van de bond. Bijna tijd. Ja, het is bijna tijd. Maar we gaan eerst nog even een artiestje in het uh, licht doen, dames en heren. En uh, als alles goed gaat, tenminste. Als alles lukt, ja, verdomme, lukt ook. <hijen> en dat is weer zo'n naam in het licht. Dat is weer zo'n naam die u waarschijnlijk niet veel zal zeggen, maar ik zeg het nu wel: Phil Manzanera. Era was dat, maar zo heet hij niet origineel hoor. Dat is alleen aan zijn artistennaam, om zo te zeggen. Want hij werd geboren, Ron, dat weet jij niet, maar ik wel. <coughs> nou, ik trouwens ook niet. Uh, geboren als Philip Joffrey Target Adams. Ja, daar red je het niet mee. Uh, oh, hij werd geboren in Londen op uh, 31 januari 1951. Jawel. Dus, uh, hoe oud is hij dan? 66? Ja, is hij 66 geworden? Ja, Dus denk ik, ja. Ja, Ik zegt niks. Oh. Ik geloof jou gewoon. Oh. Nou ja, ik ben niet zo'n ster in rekenen, hoor. Maar goed, uh, 66. Nee, nee 67. 67. Ja, laten we het even goed zeggen. Het is een Britse, Britse gitarist... die vooral bekend is geworden als... Uh, <coughs> gitarist natuurlijk uh, van uh, Roxy Music. Uh, hij speelde van 1971 tot 1983 in die band... En vervolgens opnieuw vanaf 2001. Manzanera was ook producer van het album uh, On an Island van David Gilmour. En uh, Roxy Music is natuurlijk die band waar Brian Ferry onder andere in zat. nummer wat we net hoorden was uh, van een ander bandje wat hij had, namelijk de uh, Sound of Blue Band. Ja, dat heeft niks met, met die margarine te maken The Sound of Blue Band Zo heette het En nogmaals, geen reclame uh, Dus Phil Manzanera en The Sound of Blue Band En die speelden het nummer Let's Stick Together Wat we natuurlijk ook in de uitvoering van Roxy Music kennen Maar ik vond het wel eens een keer leuk Om eens een keer een andere uitvoering daarvan te draaien maar dezezelfde manier dus ook aan meedeed Jawel Applaus, vind ik ook Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, Ronnie moet even wachten met je nieuws. Deze plaat stond nog klaar. Het is wel erg mooi om dit nog even te draaien. Dus je, ma je hebt nog even rustig... Ja, uh, kan je nog even rustig voorbereiden? Zeker doen. Ja. ja, sorry hoor. Dit stond al klaar. Uh, Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an agent? Wrong, you're bound to see red. Well. But I'm just this soul whose intentions are good. Come oh on, please don't let me be misunderstood, baby. Sometimes I'm so carefree, With the joy that's hard to hide. Then sometimes it seems that all I have to do is work And you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are good How long please don't let me be misunderstood If I seem mean to you, I want you to know That I never mean to take it out I've had some problems, now I get my share And that's one thing that I never mean to do Cause I love Oh, baby, don't you know I'm human I Have faults like any other one Sometimes I find myself alone and regretting Some foolish little sinful thing I've done Let's do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 Ja, Robin Ford en The Blue Line was dat. En uh, een heerlijke versie van het nummer Don't Let Me Be Misunderstood. Nou ja, dat is uh, zo'n nummer dat is al 80.000 keer gecoverd. Uh, de eerste versie die ik leerde kennen, althans, dat was die natuurlijk van The Animals. En uh, toen kwam Nina Simone en toen kwam Joe Cocker. En nu hebben we dus ook deze man nog. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, hij zit er. Wij zitten echt, echt... Mm, ik, ik wil, ik wil... Nou, hier is hij dan, dames en heren, Ron Gijzer. Goedemiddag, het nieuws. Een 36-jarige man uit Heemstede wordt ervan eh, er verdacht... duizenden euro's van hulpbehoevende slachtoffers te hebben gestolen. De zelfbenoemde eh, schuldbemiddelaar moest zich op 30 januari... voor de rechten verantwoorden voor oplichting en verduistering. Volgens de officier van justitie deed de verdachte zich in 2014 al voor... als professioneel schuldenbemiddelaar. Hij nam het geld dat hij van zijn slacht, uh, slachtoffers kreeg zelf op... zonder hun schulden af te betalen. Hierdoor gingen de slachtoffers voor duizenden euro's de mist in. Tijdens de behandeling van zeven zaken... eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 18 maanden... plus een schadevergoeding van ruim 7000 euro voor de slachtoffers. De 50-jarige Robert E. uit, uit uit geest krijgt van de rechtbank in Alkmaar acht jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn zakenpartner Henny Schipper. Die straf is lager dan de eis van tien jaar. E. pakte op 17 juli vorig jaar op de parkeerplaats in Akersloot na een gesprek over geld zijn wapen en schoot de zand voor de dood. De rechtbank vindt het aannemelijk dat E. jarenlang onder grote druk stond van het slachtoffer die hem afperste. E. was verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Afgelopen dinsdag benoemde de Gemeenteraad van Zandvoort tijdens de raadsvergadering drie nieuwe leden voor de Rekenkamer. De nieuwe leden zijn Renske van der Ploeg, Laurens Gimbrere en Frank Angenent. De nieuwe leden volgen Tessen van den Berg en Kozen Kappertop. David Koppers vertrok al in 2015 uit de Rekenkamer. Met de drie nieuwe leden is de Rekenkamer van Zandvoort weer op volledige sterkte. En dan, een bekende supermarktketen organiseert in samenwerking met onder andere het circuit Zandvoort en Verstappen Management... voor de derde keer op rij de Jumbo-race dagen driven bij Max Verstappen. Op zondag 20 en maandag 21 mei, Pinkster 2018, kunnen alle fans van Max Verstappen de Formule 1-courier weer van dichtbij in actie zien op het Zandvoortse circuit. Het grootste race-event van Nederland belooft voor de liefhebbers weer het dagje uit van het jaar te worden dan op sommige basisscholen duurt de CITO-toetsperiode een dag langer dan gebruikelijk. Ook zijn er leerlingen die een toetsonderdeel overnieuw moeten doen. Dat komt door herhalijke storingen tijdens de afname van de digitale toetsen van CITO. CITO biedt hiervoor excuses aan. De grootste landelijke voorziener van toetsen heeft zijn zaakjes wederom niet op orde... volgens een re reactie van een leerkracht. Scholen ondervonden met name dinsdag en woensdag problemen bij het opstarten... Het kwam ook voor dat leerlingen tijdens de afname... uit het systeem gegooid werden. Tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan het weerbericht verzorgd door het KNMI. Vanochtend is het bewolkt en regent het geruime tijd. In de middag en avond wordt de neerslag buig van karakter... en zijn er ook droge perioden met af en toe zon. Bij de buien kan lokaal korrelhagel en onweer voorkomen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De wind is zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig... aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard 6 tot 7 bafoor. Later in de middag en in de avond draait de wind tijdelijk naar westelijke richtingen. Komende nacht... Er komen vooral in het noorden en westen nog enkele buien voor. Mogelijk winters van karakter en met een kleine kans op onweer. Landinwaarts sterven de buien grotendeels uit en zijn er soms brede opklaringen. De minimumtemperatuur temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in het oosten tot circa 5 graden aan zee. Landinwaarts kan plaatselijk gladheid ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten. De zuidwestenwind is matig, in de kustgebieden vrij krachtig en aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen overdag zijn de zon af en toe en trekken er enkele buien van west naar oost over het land. Vooral in de ochtend kunnen deze winters van karakter zijn met kans op tijdelijke gladheid. De middagtemperatuur komt uit rond 5 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind aan zee en op het Esselmeer is de wind prachtig. Vrij krachtig tot krachtig. Tot zover het weerbericht. Gonna hurt my head Cause you Die Ron, die weet mij toch altijd weer te verbazen met hele aparte liedjes. Wat was dit nou weer, joh? Oh, hij is er niet. Hij ziet er niet. Ik denk, jongen, jonge, ga eens vragen hoe het zit, maar hij zit er niet. Hij is helemaal weggelopen. Oh, er is hem weer. Ja. ja, nee, ik wou zeggen, die Ron, die verbaast mij toch altijd weer met aparte nummers. En wat was dit nou weer? Dit was uh, Buster Poindexter, heel bekend. Oh? Nou, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Weet je, ik, ik heb dit ooit eens gehoord in een commercial. Oh, dat zou kunnen, ja. En, en dat vind ik vaak hele leuke muziekstukjes... waar die net even wat meer aandacht verdienen. En ja. vandaar uh, wilde ik hem graag vandaag uh, draaien. Oh, dat was... Maar ondertussen was ik natuurlijk even... ook dat het staat ook in mijn contract koffie zetten. Ja, ja. Uh, dus ik was heel even weg, sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> het gaat weer lekker vandaag. Ja hoor. Buster Poindexter met Bad Boy. Nou, dat was hij wel. Goed, oké. We gaan door. Ja, we hebben nog meer hoor. We hebben nog veel meer. Dit is een heel apart nummer, dit. They heart attack and fine. Blues. Liar, liar. With your draws on fire. White speed hanging on the telephone, wire. Gamble, reevaluate. On a Doctor, lawyer, bigger man thief Billy Joe remarkable looks on in disbelief If you want a taste the madness You'll have to wait in line. You'll probably see someone you know On a deck and find Money high on China White Surely found a pump Don't you know the Oh, that's death screaming Jay when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. What you say you meet me down on a hot and daggered blue top, with the pedal bushes sucking on a soda pop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them down on Heart Attack and Fire. Mighty high in China White, surely found a punk. Don't you know there ain't no devil that just screaming J when he's drunk? Well, this stuff will probably kill ya! Let's do another one! Screeping Jay Hawkins was dit. En nummer 2, de heart attack and fine. Nou, apart was het. Nou ja, zeker. Jij, jij zegt tegen mij dat ik aparte muziek ja, uitzoek, ja, maar... Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, zeker. Ja, vind ik ook wel leuk. Niet altijd die platgetreden paden en zo, weet je wel. Maar af en toe is een keertje wat aparte past natuurlijk. Dus, screaming Jay Hawkins, zo heette deze meneer. En het nummer heette Heart Attack en Fine. En nu? En nu? En nu? En nu? En nu? Ja, wou ik zeggen. Artiest in het licht. Adje van den Berg, jawel! Nederlandse jongen, Amerika gegaan, daar een band begonnen, Vandenberg. En groot succes gehad met onder andere dit nummer, Burning Heart. Vandenberg. When you play Van den Berg, oftewel uh, Adriaan van den Berg, zoals hij eigenlijk heet. <küm> maar goed, daar doe je in Amerika niet veel mee. En uh, geboren op 31 januari 1954, en terwijl in Den Haag. Jawel, uh, dus een Nederlandse hardrock, gitarist, componist, muziekuitgever muzie en producent. en ook nog kunstschilder. En vooral bekend geworden door zijn band Vandenberg en Whitesnake. Daar heeft hij ook in gezeten. In 1989 richtte hij zijn eigen muziekgeverij op, Vandenberg Music. En uh, in 2013 uh, richtte hij Vandenberg's Moon Kings op met anderen. Nou, de man heeft uh, heel wat gedaan, uh, niet te geloven, allemaal. Geboren in Den Haag verhuisde hij naar Rotterdam, op zijn vijfde en op zijn veertiende naar Enschede, waar hij al snel de rockband Mother of Pearl begon. In die tijd bezocht hij hier ook de HBS aan het Ichters College. Op zijn 18e jaar, um, uh, jaar voegt hij zich bij Jaap Dekker's Boogie en Bluesband. Met onder andere Ilja Gort, uh, drums, ex-after-t, en Mario Schenk, uh, vocalist uh, van Moon. En Frans Hoeken, de broer van en uh, vocalist van Rob Hoeker's Rhythm and Blues Group. In 1977 van de Berg, de band, uh, teaser op, en dat was bluesrock. Uh, tegelijkertijd begon, begint zijn uh, studie aan de Kunstacademie uh, in, Amst, in Arnhem. Ja, het teaser wordt een album opgenomen. <tossimus> en dat wordt, uh, <tossimus> dat wordt grijs gedraaid door Alfred Lagarde. Uh, in zijn toenmalige programma uh, Het Betonuur. Tuurt onder andere door Duitsland met ACDC en Frankie Miller. 1981 ontvangt hij een. Uh, Uitnodiging om auditie te doen bij Thin Lizzy. Na een week opgetrokken te hebben met Phil Leinert... Uh, hield hij het volgezien en ging gewoon lekker weer zijn studie, kunststudie doen. Besloot Van de Berg de kunstopleiding te voltooien... en uh, verder te werken als session-gitarist bi uh, bij plaatopnames van diverse artiesten. En deed onder andere uh, tournees in Duitsland met de Pointer Sisters uh, En vet domino. Zijn doorbraak kwam in uh, 1980, uh, stopte Van den Berg... Met teaser en richtte hij uh, de band op met zijn naam uh, Vandenberg. Uh, met vijf songs die uh, demo-materiaal als demo-materiaal krijgt, de band een contract bij Platemaatschappij Atlantic. Niet een van de kleinste. Het uh, debuutalbum wordt opgenomen. En dat is wel mooi in de studio van Jimmy Page van Let's Apple In. En met het nummer Burning Heart had de groep internationaal en nationaal succes. Onder andere in de Verenigde Staten, Japan en eh, het succes eh, zelfs, eh, ze kwam zover... dat ze zelfs als special guest met onder andere Ozzy Osbourne... Eh, die Vandenberg al bij het eerste concert aanbiedt om zich bij hem te voegen en Kiss. Nou, dat zijn dus, dus niet de kleinste jongens. Vandenberg dus en het dat heette Burning Heart. Ik doe er nog één en dan zijn we klaar voor het eerste uur. We hebben verzoek, Wat gezellig. Lloyd Koys en de Comedians. Although it hasn't rained for six days. She says a girl eats a gun these days. Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like human soul in an all the world. She speeds down the freeway As she tries her luck with the traffic police Saddles, bored, and modern spy She never finds no trouble She tries too hard She's obvious despite herself She looks like Evelyn's home in on the waterfront She says all she needs is therapy, yeah Lloyd Colen, comedians helaas kunnen we niet helemaal draaien want het nieuws is onverbindelijk zo meteen. Nummer heet Rattlesnakes. Rattlesnakes. We gaan naar het nationaal van 1 uur. Tot zo.